750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99.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 Boek jouw unieke vakantie? Weg van de Massa op elizawasheer.nl Het is één uur geweest. Goedemiddag, het q -music van nu.nl van Nathalie van Zuiden, kom. Goedemiddag, kritiek op de plannen van het nieuwe kabinet. Daaruit blijkt vooral dat mensen met een lager inkomen er minder op vooruit gaan. Dat heeft het CPB berekend. Ook de koopkracht daalt. Een politiek verslaggever Sanne Oving van Nu.nl legt uit waarom. De koopkracht daalt omdat we eigenlijk allemaal iets meer moeten gaan betalen... om bijvoorbeeld die hoge kosten voor Defensie te gaan betalen. En voor de lage inkomens heeft het ook al te maken met hoger eigen risico... wat we gaan zien en lage zorgverslag wat zij gaan krijgen. Ja, en de reacties op die plannen zijn niet bepaald mal. Zo vindt GroenLinks Partij van de Arbeid het niet eerlijk dat rijken worden gespaard. En ook vakbond CNV vindt het ongehoord dat lage inkomens de hoofdprijs gaan betalen. Er is meer bekend over een zwaar bedrijfsongeluk in Den Bosch. Vanmorgen is daar een stalen poort op een vrachtwagenchauffeur gevallen. Hij heeft dat niet overleefd met omhoog Brabant zou mis zijn gegaan bij het openschuiven van de poort. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Problemen bij schoenenwinkel Van Harem. De keten heeft last van nep webshops. Criminelen jatten je gegevens en je betaalt voor spullen die je uiteindelijk niet krijgt. En daar kom je pas achter in de echte winkel, omdat ze daar niks van jouw bestelling af weten. En dan sportpech voor Feyenoord. De Rotterdammers moeten het langer doen zonder Stijn. Het uiteindelijk schrijft dat hij een probleem heeft met zijn meniscus. Vorige week ging Stijn er ook al met een blessure vanaf na een val tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En hiermee heeft Feyenoord wat problemen op het middenveld, want er zijn meer geblesseerden. En tenslotte het weekend weer van weer Plaza, een vrij natte dag. Het wordt max een of acht. Morgen vooral in het noorden wat zon. Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met één file langer dan 20 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Zevenaar en de Duitse grens, daar kom je in 25 minuten. Twee controles op de A1 naar de MS 21,1. En ook op de A28 staan ze Hogeveen-Assen, daarbij 161,9. Yes, op vrijdagmiddag, dat weekend in zicht met YouTube. zo zometeen. One komt eraan en is Olivia Dean, man I need. Yeah. and Do you feel the same Zetting hoe ze in 1976 begonnen. Toch mooi. Kan ons kabinet nog wat van leren. Door de one bij Key music Dan uh, de man die vanavond de gast is in Stefans Piano Bar. Het ja, is leuk. James of ook wel Jim Gardner. Onder die naam scoorde hij ook al uh, een hit met deze. Man. Better Man. I know my heart is Just need to get my mind to Mooi liedje gaan ze vanavond ook live spelen hier op Q. En uh, ja, je kent hem ook al. van deze. Dit is een hele andere kant van die Jim Gardner. Want onder de naam James werkte hij alles samen met Lucas en Steve. Ook een dikke top 40 in natuurlijk. Je hoort ze nu. Dit is love and hold bij Q you at the wrong time and now Feel the beat Forget that broken heart Wel, Smith, nice to meet you. Zometeen krijg je de opwarmvraag om mee te spelen met het slimste bedrijf van Nederland. Hè? Jouw kans om uh, die snelste tijd in het klassement neer te zetten. Samen met je collega's. Ja, in Milaan gaat die strijd over een uh, paar uurtjes ook weer los over zich gelukkig geen vragen te beantwoorden tijdens het gaat. Het zou het nog net iets moeilijker maken. Nee, om half vijf weer medaille voor Team NL. De vrouwen rijden dan de 1500 meter. En vanavond, vanaf 8 uh, uur, gaan de mannen rijden... bij het Short Track in de Relay. Iets voor 10 uur komen de vrouwen nog in actie op de 1500 meter. Met daar aan de start de, de zusjes Velzenboer natuurlijk. En ook Suzanne Schulting de Olympische Winterspelen in Milaan. Toen ik 16 was, toen zat ik in de aula op school... en de spelen die stond aan op tv. Schreeuwen, juichen. Toen heb ik wel, had ik wel zoiets van, oké, okay, over vier jaar wil ik dit ook. Mijn voor opschulting. Het tempo gaat iets omhoog. Dat is in haar voordeel. Schulting de vel Nog twee keer links en je bent de Schulting. Vooruit, naar voren nu. Ik voelde me gewoon goed en ik had genoten zo ontzettend veel van. Want ik had genoten zo dat ik in de Olympische Finale stond en dat was voor mij al eigenlijk een soort van droom die, die uitkwam in die Finale terecht te komen. En... Suzanne die gaat het doen! Ze gaat de gouden medaille pakken! Ik ging gewoon alle houten en ik ging, gewoon, ik ging gewoon rijden en, en ik bleef nog steeds op liggen en ik kwam als een als over de finis. En... Ze heeft hem! Een om! Susanne Schulting, ze pakt de gouden medaille op de duizend meter. Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Vier jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik goud zou halen. Maar ja, ik was me toen wel van bewust dat het een hele uitdaging zou gaan worden om vier jaar later weer dat goud te halen. Peking, de duizend, de afstand van Suzanne Schulting. Schulting naar de gouden medaille. Ze is aan de het. Suus houdt Huus. En Suus prolongeert haar gouden medaille, haar Olympische titel. Oh man, ik ben ook zo blij. Hoppetee, ze zijn vertrokken. Nederland voorop. Schulting hoort de bel rinkelen. Ik heb echt letterlijk de long uit mijn lijf geschreven. Ik heb echt ontzettend last van mijn keel nu. Yeah. Het is gewoon onbeschrijfelijk dat we gewoon Olympisch kampioen ja. zijn. Ik besef het ook gewoon helemaal. Ja, Suus houd huus. Laten we het hopen vanavond weer. Dus in actie op het Short Track. De 1500 meter medaillekansen. kansen. We gaan duimen. Dit is de script. Break even. We're still alive, but I'm barely breathing.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 Don't fake it. Ben je er klaar voor? Nou, in de speelgoedwinkel werkt of in de kinderopvang, misschien in een drukkerij. Um, je kan sowieso meedoen. Het is heel simpel: op het slimste bedrijf van Nederland. Vijf vragen goed beantwoorden binnen één minuut. Hoe sneller je dat doet, hoe hoger jullie plek in het klassement. Uh, aanmelden is heel simpel: pak de q erbij en stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. En we zitten nu nog midden in het geweld van de Olympische Spelen, natuurlijk. Maar over twee weken dan start het nieuwe Formule 1-seizoen alweer. As we speak, worden de autovast, uh, auto's alvast even ingereden tijdens de test.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 Welke hits gaan er vandoor met het brons, zilver en goud? Dat vertel ik je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. Q Music. De top 40.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 Autotaalglas is partner van de top 40. Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs. Opgelost. Autotaalglas. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je baktijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl.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 Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis. Van groeten en van fruit. Jullie zijn zijn vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groeten en fruit Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Go.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 Goedemiddag, je mis ik weer van Weerplaza. Grijze, natte dag vandaag. Het is een gaatje of acht. Morgen in het noorden, dan zonnig en een stukje minder koud. Q-verkeer van Flitsmeister dan met Files. Um, langer dan 20 minuten, dat zijn er twee. De A4, Antwerpen, Tinteloor, tussen de Nederlandse grens en Bergopzoom... kom je in 24 minuten. En de A58, Vlissingen, Bergopzoom... tussen de Kreekrakbrug en Bergopzoom-Zuid, dat 23 minuten. Controles, eentje op de A1, naar de Eamnes, Daar opletten we 21,1. Q-music, Bas van die wegen. the With Within Temptation, hoor je zo. En dit is Taylor Swift. Q-sans battle with you. You saved my heart from the fate of Ophelia You sounds better with you With him samen met smash into pieces and somebody like you. Ja, Monika, je hebt de opwarmvraag net gehoord. Ja, dat klopt. Zitten er midden in het geweld van de Olympische Spelen, maar ook de Formule 1 zit er weer aan te komen en speak wordt er getest. Waar gebeurt dat? In uh, Bahrein. Inderdaad. Heb je gezien hoe uh, Max het een beetje doet? Eh, uh, ja. <sus> Kijken naar je collega's. <middelde> ja, precies. Die We hebben één fan uh, één, één vent dus ons. Ah, wat goed, oké. Okay. Nou ja, hij heeft het redelijk gedaan, Hij was redelijk tevreden, maar ruimte voor okay. verbetering uh, las ik. Dus. Ik ben benieuwd. Hey, de Zee, de Zee, de Zee slimste bedrijf van Nederland. Nou, geen testdagen voor jullie, Monika. Jullie moeten gelijk in de bak in het uh, ja. slimste bedrijf van Nederland. Voor wie gaan jullie meespelen? Wij uh, zijn van reisbureau Reisgraag. Reisgraag uit uh, Ravenstein. Ja, Oké, okay, dus zie je helemaal in de vakanties natuurlijk. Wat wordt uh, nou, de trend voor 2026 qua zomervakanties? Uh, ja, nou veel verre reizen. Vooral Mauritius, Zuid-Afrika. Oh. Oké. Okay. Heel verre bestemmingen. Heel goed. Hey, en uh, het vrijdagmiddagsfeertje op uh, kantoor. Hoe is dat bij jullie? Ik hoorde wel wat ja, collega's. Ja, goed. Uh, uh, soms een vrijdagmiddagborrel. Maar altijd gezellig. We zijn met z'n allen bij elkaar. Het hele team is aanwezig. hier. Ja, zeker. Nou, dat mogen jullie gaan bewijzen in het slimste bedrijf van Nederland. Eén minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt jullie plek in het klassement. En als ja. jullie de snelste tijd van de maand neerzetten... dan win je de slimste award en een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. Dus dat is ook leuk. Ja. ja, zeker. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Ga ik de tijd starten? Hier komt vraag 1. Bij welk recordspel sla je de bal tegen de muur? Hallo. Nee. Hoe heet de beroemde kathedraal in het centrum van Parijs? Notre Dame. Hoe heet de vader van schaatser Joep Wennemars? Erwin. In welke provincie ligt Staphorst? Oeh, Pas. Welke zangeres kennen we van de trofeerde hits Diamonds and Don't Stop the Music? Uh, Rihanna. Een vakantie, kort van tevoren boeken, noem je een? Last minute. En dat was vijf. O, o. Ik hoor de opluchting. Even ja. de vijf, yes. Oh, eindelijk. Ja, ik moet wel zeggen, we begonnen een beetje twijfelachtig. Maar ik dacht, het is vrijdag, we rekenen hem goed. Um, ik kon hem ook niet fout rekenen, namelijk. Want uh, inderdaad, squash. Daarbij sla je de bal tegen de muur. Maar bij Padel, ja, een glazen muur. Oké, okay, oké. Okay, okay. uh, beroemde kathedraal in het centrum van Parijs, de Notre Dame, inderdaad. Erben Wennemars. Jij ja, hebt je het filmpje voorbij zien komen gisteren tijdens de 1500 meter? Ja, klopt. Hij was echt dolend enthousiast. Daarbij sloopte hij. Een bril van een man die random in het publiek zat. Dat was een beetje knulligheid. Uh, ja, maar mooi om zijn uh, fantisme te zien. Uh, Over uh, dat is de provincie waar Stappors ligt. Ja, dat was een heel goede provincie. Nee. Want dat was de enige vraag die misging. Rihanna, vandaag jarig 38 jaar is gewonnen worden. Kennen we van Times en Don't Stop The Music. En een vakantie die je last minute boekt. Of op het laatste moment is inderdaad de last minute. Vraag voor jullie op het live geschreven. Jullie hebben over van die minuut 34 seconden. Dat is een zevende plek in het klassement. Uh, nou ja. Ach ja, middenmoedig. Lieting ja. nummer 1, maar jullie komen erbij te staan op Qmusic.nl en de q -app. Reisbureau, reis graag uit Ravenstein. En het slimste bedrijf Kaartspel sturen we naar jullie op. Oh leuk. Oh, leuk. Ja. Werk ze nog en een fijn weekend. Dank je wel. Samveld, Hey en Mackey Music. Zit je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Zometeen heerlijk richting je weekend of uh, zelfs je vakantie misschien. Voor het noorden van het land gaat de voorjaarsvakantie natuurlijk van start. Um, nou, die gaat lekker los met een uh, nieuwe editie van de Top 40. Daarin is de grote vraag, wie pakt deze week die gouden medaille? Gaat het uh, Bruno Mars weer lukken met zijn I Just Might? Of uh, moet hij deze week genoeg nemen met het zilver of het brons? Jordan, tell meteen vanaf twee uur van Menno met de enige echte top 40. Veel plezier!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 Al die overwaarde, Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een